11 uur, dit is Radio 1, met Guylaine Plag en Jurgen van den Berg. Nederlanders hebben in vergelijking met inwoners van andere landen... veel vertrouwen in de politie. En premier Rutte ontvangt op dit moment de Amsterdamse wethouder Erik Wiebes... u weet wel, de nieuwe staatssecretaris van Financiën. Nu het NOS nieuws, hier is Dorot Meijers. Over dat bezoek van Erik Wiebes aan premier Rutte. De VVD'er is de beoogd opvolger van staatssecretaris Wekers... die vorige week opstapte. Het gesprek bij Rutte is onder meer bedoeld om te kijken... of er geen dingen uit het verleden naar boven kunnen komen... die een benoeming in de weg kunnen staan. De verwachting is dat Wiebes kort na dat gesprek... door koning Willem-Alexander wordt beedigd... als staatssecretaris van Financiën. Het is de eerste keer overigens dat de koning dat doet. De vorige ministers en staatssecretarissen... werden nog beedigd door koningin Beatrix. KPN gaat opnieuw banen schrappen en kosten besparen. De komende twee jaar verdwijnen er 1500 tot 2000 banen. Moeten de kosten met 300 miljoen euro omlaag. Dat betekent niet dat het nu slecht gaat met KPN, zegt economieverslaggever Arjan Noorlander.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 Morgen is het weer bewolkt met ochtends regen. Daarna even droog, maar s'avonds opnieuw regen. Het waait morgen stevig en de temperatuur... daar verandert weinig aan, 7 tot 9 graden. Radio 1. KRO en CRV. De Ochtend. Met Jurgen van den Berg en Guilene Plag. Welkom nou, bij het laatste uurtje van de ochtend. Veel bedrijven halen hun productie terug uit China. Alleen levert dat hier veel minder banen op. Ik schat zo in dat die 500 arbeidsplaatsen in China... uiteindelijk 100 arbeidsplaatsen in, in Nederland gaan worden. Ja, meer zo meteen in de reportageserie De Industriële Robotrevolutie. We gaan eerst naar Den Haag. Want u hoorde het al, op het ministerie van Algemene Zaken ontvangt premier Rutte... op dit moment de Amsterdamse wethouder Erik Wiebes. Waarom zou dat toch zijn? Nou ja, hij is natuurlijk de beoogde opvolger van Frans Wekers... de afgetreden staatssecretaris van Financiën. Bij het ministerie is politiek verslaggever Marcel Bril. Hij werkt voor de NOS, Marcel. <laughs> ja? um, is die Amsterdamse wethouder nog steeds binnen? Ja, zover wij weten wel. Want uh, we staan hier al een tijdje te wachten. Uh, hebben hem wel naar binnen zien gaan, maar nog niet naar buiten zien gaan. En uh, ja, zijn auto uh, staat voor de deur. De motor is nog uit. En we staan hier met een aantal fotografen en journalisten te wachten. Totdat hij dat gesprek met uh, Rutte heeft afgerond. En hier hopelijk bij ons naar buiten komt. Om iets meer te vertellen hoe dat uh, gesprek is verlopen. Maar je hebt hem ook naar binnen zien gaan dus? Uh, we hebben hem, uh, hij is naar binnen zien gaan. En heeft gezegd dat hij uh, daar uh, erg veel uh, zin in heeft in het gesprek uh, met de premier. Nou ja, het is even afwachten hoe dat, hoe dat afloopt. Uh, en uh, even uh, afwachten of inderdaad uh, die zin die hij had voor het gesprek of die ook nog uh, er is na het gesprek. Ja, we zagen gisteren beelden hè, in Amsterdam waar hij dan het stadhuis uh, gewoon aan zijn werk ging. En toen hield hij de boot nog behoorlijk af. Maar ja, dat, dat doe je natuurlijk op zo'n moment. Want eerst moeten allerlei zaken uitgezocht worden. Dat is een beetje voor de bühne. Uh, wat, wat gaat er gebeuren? Is het alleen dat uh, gesprek bij Rutte vandaag? Of, of staat er nog meer op het programma? Nee, er staat nog meer op het programma. Stel dat dit dus goed verloopt. Dan gaat hij op enig moment uh, naar de koning om beëdigd te worden en vervolgens naar het ministerie... het ministerie van Financiën, uh, waar hij uh, gaat werken. Maar um, je merkt toch al, als je hier staat... Uh, dat mensen nog heel voorzichtig zijn, heel formeel zijn. Uh, ze willen nog niet zeggen, Erik Wiebes gaat het worden. Uh, want ja, hij moet dus inderdaad eerst nog beëdigd worden. Er mogen geen lijken in de kast zitten. En zo was uh, zojuist de vicepremier Lodewijk Asje die hier uh, ook uh, aankwam voor waarschijnlijk een ander overleg. Hij was heel voorzichtig, maar bij binnenkomst... wilde hij nog wel zeggen uh, dat hij... Uh, Wiebes erg goed kent. Ik ken hem heel goed. En, uh, een hele slimme, leuke collega. U, zegt, dus, uh, u gaat de hel tegemoet, heeft u tegen hem gezegd? Nee. De hand lekker in dat leuke Amsterdam gebleven? Nee, uh, het, is, het is hier best uit te houden. Is het hard werk? Ja, tuurlijk. Is, ja. Is, is, het de juist, het is, is het de juiste man op de juiste plek? Ik weet niet of ik, uh, waar we nu fase, in welke fase we zitten. En ik denk dat ik nog niet officieel moet gaan reageren. Ook al doen jullie dat allemaal wel, dat begrijp ik heel goed. Dus ik ga nog maar even mijn mond. U kent okay? hem goed, zegt u. Uh, allerlei profielen, dat het een probleemoplosser is. Herkent u zich daarin? Ja, nee, ik, ik uh, ben erg op hem gesteld. Hele leuke collega. Zonder dat ik natuurlijk zeg dat hij het wordt. Oei, deed je toch bijna. Hey, hè? Een ben... hele leuke collega. <laughs> hij verklapt het bijna, maar net nog niet. Ja, inderdaad. Nou, zoals uh, zullen we afspreken dat goud gauw hier buiten is... en, en uh, we, uh, laten we zeggen, alle lauwe kunnen omhangen... Dat, uh, dat je dan even terugkomt? Dat lijkt me een deal. Marcel Bril is dat politiek verslaggever. Oh, Ik begrijp dat de RVD uh, intussen meldt dat uh, uh, Wiebes benoemd is. Ah, heb kijk, je dat nou, ook gehoord dat we weten? Nee, dat heb, ge uh, dat heb ik nog niet gehoord. Dat komt ook omdat ik hier natuurlijk buiten sta... en mijn uh, ogen richt op een deur waar hij uit uh, zou uh, moeten komen. Dus dat heb ik nog niet uh, vernomen, maar bij deze. En dat gaan we zo uh, vast aan hem voorleggen. Okay. Om twee uur dus, dan wordt hij uh, op Noordeinde officieel beëdigd. Het vertrouwen in de politie in Nederland is relatief hoog. Nederlanders hebben meer vertrouwen in de politie... dan mensen in omringende landen. Dat zal u misschien verbazen. Maar alleen in Scandinavische landen... is het vertrouwen in de politie hoger dan in ons land. Blijkt allemaal uit een onderzoek in opdracht van Politie en Wetenschap. Dat is een onderzoeksprogramma van de politie. Arie van Sluis was projectleider bij het onderzoek. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, een onderzoek over de politie in opdracht van de politie. Zo kon ik het ook. <laughs> nee, we hebben dit onderzoek... Uh, geheel onafhankelijk onderzocht vanuit de universiteit. Uh, de Wasburg Universiteit. We hebben wel de opdracht gehad, maar het onderzoek voeren we dan altijd geheel naar onze eigen inzicht uit. Oké, okay, dus het is wel degelijk onafhankelijk. Het is onafhankelijk. Ja. Hoe ja. heeft u dat vertrouwen onderzocht? We hebben vooral onderzoek gedaan in twee grote databases, de European Social Survey. Dat is een jaarlijks enquête in een heleboel Europese landen. Naar vertrouwen en het gedrag van burgers en hun houding ten opzichte van allerlei instituten. En de tweede bron was de Integrale Veiligheidsmonitor. Dat is een tweejaarlijks enquête onder een groot aantal Nederlandse burgers waarin onder andere vragen worden gesteld over de politie... en het uh, vertrouwen dat burgers hebben in de politie. Maar dan is het gewoon een vraag van... vindt u dat de politie adequaat optreedt? Of ja, is het veilig bij u in de buurt? Ja, een heleboel van dat soort vragen. En als je daar uh, allerlei uh, analyses op loslaat... Ja, dan krijg je een indruk van uh, de, uh, de hoogte van het vertrouwen... en de factoren die daarop ja. uh, van invloed zijn. Meneer Van Sluis, wij gaan nu heel even onderbreken... om toch even terug te gaan naar Den Haag... waar Marcel Bril uh, Erik Wiebes heeft opgevangen. Nou, mooi. Heeft u daar zin in? heel veel, Dankjewel. dank. het ja, we gaan het doen. ja, dat was dus de heer Wiebes heel kort dat hij had naar buiten kwam. Hij ja, had er zin horen. in, dat konden we horen. Dat was maar, belangrijk. Ja, heel belangrijk, alleen viel er niet zo heel veel meer aan hem te vragen. Hij zegt, ik heb nog nul minuten werk verricht. Dus laat mij nog maar eventjes wennen aan het idee. Maar zojuist dus naar buiten gekomen, de, ja, je mag toch wel zeggen... de nieuwe staatssecretaris van Financiën. Ja, en hij keek er heel erg blij bij. Uh, dus uh, hij had er wel zin in, zo en twee uur vanmiddag dus kennelijk op Noordeinde de officiële presentatie. Dan horen we daar meer over later deze dag hier op Radio 1. Terug dan naar Arie van Sluis, projectleider bij het onderzoek over het vertrouwen in de politie. Wat het over uh, wat er onderzocht is en wat voor vragen er ja. dan uh, beantwoord wordt. Nou is het gebaseerd, begreep ik, die databases die u heeft gecontroleerd, op, op een cijfers uit 2010? Ja, de cijfers uit 2010. En is dat, dat 2010. nog wel betrouwbaar nu, een vier jaar verder? Uh, nou... Ze zeggen natuurlijk niks over de situatie nu. Maar als je kijkt naar de cijfers en de ontwikkelingen over een lange periode... dan is het beeld eigenlijk redelijk constant. Het vifte. Bent u er nog? Ja, ik ben er nog. Oh, sorry. Te luisteren? Ja, u denkt dat, ze onderbreken uh, iedere keer nu. Ja, ik, nee, dat is ja, niet het geval. Je weet nooit wat er gebeurt. Nee, nee. De, het vertrouwen in de politie is redelijk hoog. In, uh, Hoe komt dat dan? En Want dat ik hoor zo vaak op... negatieve geluiden over... Ja, ze zijn alleen problemen te bekeuren, die aangiftes worden nooit opgenomen... ze zijn er veel te laat. Ja. Dat, dat, dat, dat weten wij natuurlijk ook. Die belden verschillen. Het zal ook iets te maken hebben met ja, de manier waarop je dat onderzoekt. Als je dit soort enquêtes onderzoekt, dan krijg je wellicht een wat beter beeld in de breedte. Een representatieve beeld, maar, ja, zeg maar de actualiteit en het gevoel van mensen... Op het moment dat er zich bijvoorbeeld incidenten voordoen. de politie in de fout gaat. Ja, dat is toch een andere. Ja. En we willen ook zeker niet zeggen dat dit nou het complete beeld is. over het vertrouwen van burgers in de politie. Maar het is een benadering. Die niet veel wordt gekozen. Dus de, de benadering politie. van de Nederlandse politie? Nee, de manier waarop wij dit onderzoek hebben oh, gedaan. In okay. land van uh, groot de onderzoek, ja. grote databases. en ook internationaal vergelijkend. En, uh, nou, dan blijkt dat de Nederlandse politie niet heel slecht uh, voor staat. Ja, want dat zegt het over andere landen eigenlijk. Daar heeft men dus echt veel minder vertrouwen erin. Ja, dat klopt. Uh, op die ranglijsten uh, zie je dat de voormalige Oost-Europese landen heel slecht scoren. wat betreft de vertrouwende politie. En wij hebben voor ons als Nederland altijd de landen. En Duitsland, en dat is eigenlijk al heel lang het, uh, het uh, geval. En het laat ook zien dat uh, het vertrouwen van Nederlanders in de politie is een soort traditioneel uh, vertrouwen. Want het, het vertrouwen in de politie gaat ook samen met het vertrouwen in andere instituties en uh, het vertrouwen in de overheid als geheel. En het lijkt erop alsof ja niet veel uh, wat de politie doet of nalaat, dat uh, vertrouwen in haar als institutie uh, ondermijnt. Ja, grappig. Dus dan heeft het niet zozeer met optreden als wel met het instituut te maken. Het vertrouwen. Ja. Maar het heeft ook met optreden te maken. Het, ja, het tweede deel van ons onderzoek... Uh, gebaseerd op de integrale veiligheidsmonitor... laat zien dat maar contacten met de politie... en met name hoe die worden ervaren door burgers... invloed hebben op het uh, vertrouwen dat ze hebben in de politie. En die integrale veiligheidsmonitor laat zien dat... 50% van de burgers die contact hebben gehad met de politie... Uh, tevreden of zeer tevreden is over dat contact. En anderen zijn dat in veel mindere mate. En het blijkt dat... On, on, onvrede over dat contact, wat dat dan ook mogen zijn, dat dat uh, van invloed is op het vertrouwen dat men heeft in de politie. Dat betekent dus dat de politie zelf wel degelijk enige invloed heeft op het vertrouwen ja, ja. dat burgers in haar hebben. Het is weer zo'n tegengeluid op het heersende sentiment. Dank u wel. Arjen Versluit. Arjen Voor jou, ja, ik bij het onderzoek. Nee. Jonathan van den Broek, zo heet hij in het echt. Artiestennaam Milo. Dit is tot 12 uur de ochtend.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 2009. You Don't Know van Milo. Secretaresses uit heel Nederland laten zich vandaag inspireren... op het Nationaal Secretaressencongres in Utrecht. Dat doen zij door de hoofdredacteur van De Linda, Jildou van der Bijl. Hoe word jij een topvijf? Dat is de vraag die centraal staat op dat congres. Marcel Dekker, weet jij het antwoord intussen? Nou, dan gaat het zo meteen hebben over personal branding. Zal ik er zo meteen even iets over vragen. Maar eerst toch even aandacht voor de grootste concentratie mantelpakjes en jurkjes in Nederland. Althans, dat dacht ik. Maar het valt uh, uh, vies tegen, zou je kunnen zeggen. Of mee, dat, dat kan je ook zeggen. Ik zal zo meteen even een foto sturen. Um, ze zijn in ieder geval allemaal hier naartoe gekomen om zich te laten inspireren door... ...Jildou van der Bijl, onder andere. Hè. U gaat het hebben over het tijdschrift. Een beetje personal branding. Op worden Misschien ook, hè? als je het over dat tijdschrift hebt. En hoe, over hoe je consequent kan blijven. Um. Ja, nou, top 5 is niet helemaal mijn woord inderdaad. Maar um, uh, ik geef een presentatie over Linda en hoe wij daar de dingen doen. En ik, wij hebben, ik heb een keer de 10 geboden geformuleerd van Linda. Wat je wil en wat je niet moet doen. En ik kan helemaal niet vertellen hoe anderen ergens uh, succesvol in kunnen of willen worden. Ik kan alleen maar vertellen wat wij doen. En ik hoop dat anderen daar misschien dingen... ...uit op kunnen steken ja. die ze mee kunnen nemen. Je doet je praatje, maar dan willen die secretaresses natuurlijk vol inspiratie naar huis gaan. Hoe ga je dat doen? <laughs> Jeetje, dan moet je hier over een uur weer komen en dan ja. vragen of dat gelukt is. Nou, ik heb een hele leuke presentatie, dat kan ik wel ja. uh, vertellen. Nou, vertel nou eens en, uh, even, er, niemand zit te luisteren van de secretaresses. Nee, nee. nee, die zijn hier allemaal. Ja. Dus die... Nee, maar er zitten goede filmpjes, goede voorbeelden. Je, er, wordt, er kan gelachen worden en uh, er zitten ook wel dingen in waar je even over... Uh, na kan denken. En het, ja. Er zijn namelijk een heleboel van die, ja, dat lijken open deuren, maar uh, je moet het maar wel uh, ook doen of er een keer bij stilstaan. Ja, trouw zijn ja. aan je merk, hè? Dat, is, dat is wat oh, je ja. waarvan dus, je zegt van nou, dat, ja. dat maakt Linda sterk. Dat moet ja. eigenlijk iedereen zijn. Trouw aan je merk, niet steeds elke dag iets anders zijn. Nee, dat begint natuurlijk in eerste instantie met dat je weet wie je bent en waar je voor staat. En uh, waar, wat jouw handschrift is en waar jij goed in bent. En uh, uh, uh, ja, da, als je dat dan consequent doorvoert, ook weet waar je grenzen liggen, en een beetje op die grenzen uh, gaat spelen en daar uh, dingen gaat doen, ja, dan, kun je als, dan wordt het al snel leuk. Ja, dan hebben we straks uh, honderden eigenzinnige secretaresses die hier weggaan. Ik vraag me af of ja, werkgevers dat wel er, altijd ja, leuk vinden. <laughs> Ik denk hoe eigenzinniger, hoe leuker en beter. En een hoop lol is ook wat waard. Als je ja. wel, ik denk als mensen hun werk met plezier kunnen doen... en zich niet naar de werkvloer hoeven te slepen... maar zin hebben om weer wat te gaan doen... dat je dan al een heel stuk verder bent. Ja. Nou ben je gewend om op te treden. Uh, we zien je wel eens in de wereld, draait door. Je komt nog wel eens ergens aan een tafel. Uh, is dit dan uh, niet meer spannend? Jawel hoor. En zo vaak zit ik daar ook helemaal niet door bij de wereld. Of treed ik op, maar nee, ik vind het altijd nog spannend. Ik voel wel zo'n soort gezond uh, kriebeltje in de buik uh, van... Oh ja, zo meteen uh, mag ik. Nou, je mag het zo meteen doen. Ga naar het podium. Laat ze een poepje ruiken, bij wijze van spreken. Um, dan kan dat Nationaal Congres hier uh, van uh, start gaan. Uh, ik blijf sowieso nog even hangen... omdat er zo meteen ook nog een lezing is over de macht van de middelvinger. Ja, ik... ja, die wil ik zelf ja. ook heel graag bijwonen, de macht van de middelvinger. Maar nou. nou ja, als het gaat om... Nee durven zeggen, dan denk ik wel dat dat heel veel waard is. En dat dat een hele sterk is. Ik weet niet of het daarover gaat. Dus nee, nou, ik ben ook heel zien. benieuwd. We ja. gaan het samen bekijken ja, hier we. in Utrecht. De, de macht ochtend. van de Stand.nl. een uh, lastig dilemma in Stand.nl: experimentele medicijnen testen op ernstig zieke kinderen. Minister Schippers wil met een nieuw wetsvoorstel zorgen... dat het alleen in hele zeldzame gevallen mogelijk is. Want kinderen zijn kwetsbaar en moeten beschermd worden, zegt ze. Maar ouders en kinderartsen vinden het een gemiste kans. Ernstige zieke kinderen kunnen juist enorm baat hebben... bij experimentele medicijnen. En het is onethisch om het zojuist te ontzeggen. We praten erover met Tweede Kamerlid Pia Dijkstra van D66. Vrouw Dijkstra, goedemorgen. Ja. Goedemorgen. Eerst die stelling. Nederland moet het testen van medicijnen... op ernstige zieke kinderen vaker toestaan. Ja, daar ben ik het mee eens. Ja, maar toch uh, doet het wetsvoorstel van de minister Schippers wat anders. Hè? Ja, die gaat minder uh, ver daarin. Die wijzigt maar heel weinig. Terwijl het juist heel erg belangrijk is voor uh, ernstig zieke kinderen... dat er goed onderzoek wordt gedaan naar medicijnen voor hen. Omdat nu uh, eigenlijk uh, daar helemaal niet voldoende kennis is... En, en medicijnen worden voorgeschreven die voor volwassenen bedoeld zijn... en waar dan ja, toch min of meer ge maar geprobeerd wordt... hoe die uitpakken bij kinderen. En dat vind ik... Uh, en, en, en ook de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde... dus de kinderartsen en ouders van zieke kinderen... vinden allemaal dat dat eigenlijk ook heel erg schadelijk is voor zieke kinderen. Ja, u zegt er is ook voldoende, onvoldoende kennis. Iemand die juist om die reden ook oneens zegt op onze site... Zegt een ziek kind die je te behandelen en te beschermen... Ja. artsen hebben er baat bij om te experimenteren... en zullen ouders die hun kind willen genezen en dus wanhopig zijn... daartoe aanzetten grotere risico's te nemen met onbewezen medicijnen. Dat moet je niet willen. Ja, kijk, waar we van uitgaan... <coughs> Pardon, waar we van uitgaan is dat uh, artsen en ouders het beste voor de zieke kinderen willen. Um, en dat er, uh, als er een, uh, een nieuw medicijn wordt getest en er onderzoek wordt gedaan, en dat moet al in een, in een vroeg stadium, uh, uh, moet je dat goed uitzoeken, uh, dan, dan komt daar ook een medische ethische toetsingscommissie aan te passen. Dus het kan niet zo zijn dat artsen maar een beetje uh, gaan uitproberen en experimenteren. Ik uh, okay. zou en, dus en de ouders zijn natuurlijk over. kwetsbaar. Ja, maar, maar die worden, zijn, die zijn ook, dus ook beschermd. Ja, die zijn ook beschermd. Daar zijn toetsingscommissies voor. En dat kan dus allemaal. Dat gaat allemaal uiterst zorgvuldig. Dat is ook onze nadrukkelijke wens. Ja, dus eigenlijk iedereen heeft geadviseerd aan de minister om te verruimen? En nou ja, die, ze doet het juist niet. Ze doet Toch het niet. wonderlijk. Ja. Zullen we eens gaan luisteren naar reacties van wat bellers? Mevrouw Dijkstra, luistert u met ons mee. Ja, eerst maar even de situatie op de site. Hè? Want daar is eigenlijk al heel ochtend een overgrote meerderheid het eens met de stelling. Daar is weinig in veranderd intussen. 88% eens, 12% oneens. Bijna 500 mensen gestemd op die stelling. Dus Nederland moet het testen van medicijnen op ernstig zieke kinderen vaker toestaan. Stand.nl, goedemorgen. Goedemorgen. Is dit Barbara Bos? Ja. U bent van het College voor de Rechten van de Mens. Dat ben ik. En wat zegt u over die stelling? Um, nou, we hebben uh, al in een eerste stadium geadviseerd over het wetsvoorstel. En wij zeggen, ja, je moet eigenlijk ook onderscheid maken um, tussen kinderen uh, van uh, 12 jaar en ouder en jonger dan 12 jaar. En met name voor die kinderen jonger dan 12 jaar, van wie je weet dat ze zelf in ieder geval de consequenties niet kunnen overzien... Um, zou je die verruiming van die absolute bovengrens niet moeten willen. Oké, okay, dus bij twijfel niet doen. Kinderen onder de twaalf uh, kunnen er niet overzien. Dat is uw mening. Ja. En derhalve dus oneens. Dank u wel. Goedemorgen, Stand.nl. Ja, goedemorgen met Ronald. Hallo. Hallo. Ja, Kinderen over de twaalf kunnen het niet overzien, maar uh, de dokters kunnen het wel overzien, zou ik zeggen. Ja, En uh, ouders beslissen over de kinderen, dus ik zou zeggen, de kinderen moeten een redelijke kans op overleving hebben... Ik zie nou tegenwoordig dat er medicijnen worden toegestaan uit, uh, uit India, Randbrox. Hoe weet ik veel wat voor medicijnen. Die, die al in Amerika, die in Amerika al op de zwarte lijst staan, die mogen ze uh, de gezonde mensen hier wel toedienen. Ja. Als het maar goedkoop is. Ik word een beetje misselijk van die politici hier in Nederland. Maar zegt u dan dat u vindt dat het niet getest moet worden? Ik vind dat het dus. Uh, dit zijn levensbedreigende situaties. Dus het zou wel getest moeten worden. Okay. Waarom? En ik zie hier dat je gewoon uh, hele goedkope medicijnen... met ernstige gevolgen voor gezonde mensen... die worden dan wel toegestaan. Begrijp u? Dat is krom. Duidelijk. Stam.nl, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ik spreek met mevrouw de Jong. Ik ben het eens met de stelling. Ik heb het weliswaar niet met een kind meegemaakt... maar wel met mijn moeder, waar ik heb moeten beslissen voor haar... of zij mee kon doen met een alternatief medicijn, ja of nee. En ik denk, of je nou ouder bent of kind van een ouder of wat dan ook... Het maakt niet uit. Je bent heel goed in staat om in dat stadium... want kinderen zijn dan vaak al ongeneeslijk ziek. Dus gewoon de reguliere ziekenhuizen kunnen niks meer voor hen doen. Dit wordt allemaal heel goed getoetst, heel goed getest. Er wordt gekeken of je voor in aanmerking kunt komen. En ik denk dat je heel goed samen met een arts de afweging kunt maken... of je je kind of ouder daaraan mee wilt hmm. laten doen, ja da of te nee. Dank u wel. Goedemorgen, Stand.nl. Goedemorgen. Hallo. Uh, ik, ja, hallo, hoort u mij? Jazeker, gaat uw gang. Ja, ik uh, eens wil zeggen dat je het eens bent dat het makkelijker vrijgegeven wordt, begrijp ik. Hè? Ja, daar ja. Ja, ben ik het ook mee eens. Uh, mits dat uh, de ouders en de kinderen, of de mensen die het mens niet betreft, goed uh, voorgelicht worden. Uh, het zal ons allen waarschijnlijk helpen. De, de ontwikkeling van de medicijnen zal sneller gaan. Uh, ja. Als, er verder, als je in een situatie zit, helaas, waarin je, ja, dit je enige uitweg uit nog zou kunnen zijn. Dan grijp je die aan. Ja, en, en, en, die kans, en, en, en die mensen willen die kans grijpen, ja, weten ja. wat er kan gebeuren. Dan moet je dat doen. Dank u wel. Stam.nl, goedemorgen, u bent de laatste. Ja, u spreekt met de heer Van Rest absoluut doen. Ik heb het ervaren, ik heb een kind van 55 jaar. Verscheiden malen eh, heb je op het randje van de dood als heel jong kind. En die is dan aanvaren ervaren er als elke ouder en zeker als die minister... want die heeft nog nooit op het handje van de dood gelegen. Dus als je het dan een kind vraagt en die zegt, ja, doen. Dank u wel. Tot zover reacties op de stelling. Nederland moet het testen van medicijnen op ernstige zieke kinderen vaker toestaan. Mevrouw Dijkstra, Pia Dijkstra tweede Kamerlid voor D66, u heeft meegeluisterd. Ja. Ja. Um, even bij de eerste reactie beginnen van de College voor de Rechten van de Mens. Die ja. zegt, kinderen onder de 12 kunnen het niet voorzien. Dus ja. dat moet je niet doen. Nee, dat, eh, ik kan daar eh, in zoverre ook in meevoelen... dat dat natuurlijk eh, voor die kinderen ook lastiger is. Eh, maar ook voor kinderen onder de twaalf geldt... en dan heb ik het eh, kinderen die dicht tegen de twaalf jaar aan zitten... Eh, dat zij als ze ernstig ziek zijn... vaak al veel wijzer en volwassener zijn dan wij eh, ons maar kunnen voorstellen. Maar daar zijn, is natuurlijk de rol van de ouders ook een hele belangrijke. Eh, en daar moet je dus ook heel zorgvuldig naar kijken in het eh, wet voorstel uh, van de minister, maar ook in het advies van de commissie Doek... Uh, wordt ook niet voorgesteld om het voor kinderen onder de twaalf heel ingrijpend te veranderen. Dus daar, daar, ook daar geldt weer voor zo'n toetsingscommissie die daar tussen zit. Die heeft daar een hele belangrijke rol. Ja. Die jurist, Jaap die, die de commissie heeft voorgezeten waar u het ook over heeft... die schrikte van hoe er nu wordt omgegaan met medicijngebruik bij kinderen. Schrijf natte vingerwerk, gekokkerel, het zijn veel gehoorde termen. Dan zou je zeggen, dat is dus duidelijk waarom Schippers hier niet aan wil. Nou, ik, ik, ik denk dat hij wat anders bedoelt. Uh, als Schipper zegt, uh, ik wil hier niet aan. Ik denk dat uh, de commissie Doek bedoelt juist dat je wel goed onderzoek moet doen. Omdat uh, het nu dat, te veel natte vingerwerk is. Omdat het is. nu te veel natte vingerwerk is op dit moment. En als je, als je, gaat, uh, uh, als je goed uh, wetenschappelijk onderzoek wil doen... Dat moet je natuurlijk veel meer kunnen doen. Sorry, ik neem even een slokje water. Ik heb een kikker in mijn keel. Dan leg ik u ondertussen nog even een reactie voor... van iemand die het ook oneens is met de stelling. Die zegt, de vraag blijft altijd hoe lang artsen moeten proberen... iemand in leven te houden. De mens is geneigd een dierbare niet te willen laten gaan. Natuurlijk kan medicijnen in de testfase helpen. Maar als het reddende medicijn of behandeling een leidensweg wordt... dan reizen er toch echt weer andere vragen. Ja, Weet je, wat daar aan de hand is... is dat wij nu eigenlijk helemaal niet weten wat op de lange de, de effecten zijn van dat medicijngebruik bij ernstig zieke kinderen. Het voorbeeld van reuma. Uh, kinderen krijgen heel veel medicijnen. Als ze jeugdreuma hebben, dan herstellen ze soms. Maar er zijn steeds meer vermoedens dat dat ook uh, op den duur kan leiden tot uh, extra risico's op kanker. Als ze volwassen zijn. Dus daar weten we gewoon veel te weinig van. En het is heel belangrijk dat we dat goed kunnen onderzoeken. En dat we dat niet alleen maar overlaten aan de landen om ons heen. He, op Europees niveau is dat uh, is het wel mogelijk om veel meer onderzoek te doen met ernstig zieke kinderen. Ja. Uh, en, dat is, uh, en, en wij als Nederland uh, kunnen dan niet meedoen. Wij kunnen onze kinderen uh, niet uh, bieden wat, wat we zouden willen... en moeten dan wachten tot het elders een keer uitgezocht is. En dat is gewoon niet wenselijk. Mevrouw Dijssel, u hebt samen met de vvd en een amendement ingediend... Hè, om die verruiming juist mogelijk te maken. We ja. hebben hier te maken met een liberale minister. Hoe, ja. hoe verklaart u nou toch dat zij hier uh, zo tegen is? Ik kan het niet helemaal verklaren. Ik denk dat zij ze het zeker voor het onzekere neemt en het een, een, een, een moeilijk stap vindt. Uh, aan de andere kant uh, zijn zowel uh, mevrouw Tellegen van de VVD... en ik heel goed gaan luisteren naar de kinderartsen, uh, naar de ouders. Uh, en en wij, uh, wij hebben vastgesteld dat hier echt behoefte aan is... en dat dit heel belangrijk is. En dat we uh, in die zin ook die wet moeten verruimen... juist met het oog hm. op het belang van kinderen. Want de eerder genoemde uh, Jaap Doek, de jurist, uh, die uh, heeft gezegd... He, dat uh, vanuit de Raad van State druk is uitgeoefend... en ook door gezondheidsjuristen zit de minister Klem. Ik kan dat niet beoordelen. Uh, dat zou kunnen. Maar ik denk dat de minister heel goed in staat is om ook de uh, belangen af te wegen. En uh, uh, ja, ik vind het in die zin jammer dat ze zich kennelijk door uh, andere zaken laat leiden dan in mijn ogen het belang van het kind. Ja, want we hebben vanochtend rondgebeld, ook allerlei andere partijen. En ik kon in ieder geval geen Kamerlid vinden die het wetsvoorstel van de minister vierkant steunt. Nou ja, dan hoop ik dat de andere Kamerleden ons amendement willen steunen. Zoals ook gevraagd is door de kinderartsen. Want dan, dan kunnen we in elk geval met die wet wel degelijk meer onderzoek doen in de toekomst. Dus u gaat echt helemaal de andere kant op. U draait niet alleen terug wat de minister wil, dat aanscherpen. Maar dan zou het ook echt tot een verruiming gaan leiden. Ja, kijk, nee, de minister, even voor alle duidelijkheid. De minister uh, geeft wel ruimte voor enige verruiming. Ja, maar echt die is in zeer hele zeldzame gevallen. Ja, precies. Ja. Die is zeer beperkt en, en leidt eigenlijk heeft leidt eigenlijk tot niks. Uh, en wij gaan inderdaad uh, veel verder dan dat. En, uh, en zeggen wij willen dat er een echte verruiming uh, het mogelijk maakt... dat er meer onderzoek wordt gedaan bij zieke kinderen... met het oog op uh, nieuwe medicijnen. Want dan komt het erop neer, als ik het goed heb begrepen, is het juist in het buitenland in veel landen eigenlijk strenge regelgeving. Maar ja. daar is wel duidelijker wat wel en niet mag. En daar Absoluut. mag dus meer. Maar het daar is mag strikter meer. vastgelegd. Het is strikt vastgelegd. Dat kunnen wij ook doen. Dat is ook uh, wat, uh, wat VVD en D66 samen ook willen doen. Uh, met het amendement. Dat we het heel goed uh, vastleggen en dat we ook alle zorgvuldigheid daarbij in acht nemen... maar dat we wel de mogelijkheden verruimen. Want komt het er nu op neer dat het dat kan gebeuren... dat er dus niet goed geteste doseringen worden gegeven? Nou ja, er, is, er is nu ook al... Uh, uh, is er, uh, als het goed is, uh, wordt daarop toegezien. Maar we weten er gewoon te weinig van. Dat is het hele punt. Dus op dit moment is het, is het meer uh, medicijnen voor volwassenen... die je dan doseert uh, voor kinderen... dan dat je dat doet op grond van wetenschappelijk onderzoek. Dus het is, we weten er gewoon te weinig van... om te kunnen zeggen, dit moeten we wel en dit moeten we niet doen. En nog een reactie van de site om mee om, uh, af te sluiten. Een vriend van mij had leukemie. Erge vorm, statistisch hooguit nog vijf jaar te leven. Kreeg een experimenteel middel. Officieel Nederland niet toegestaan, maar wel veelbelovend. Nu, tien jaar later, klachtenvrij. Ja. Het is, inmiddels is het middel officieel een doorbraak. Met je rug tegen de muur geen exponentieel middel toestaan... is bureaustoelterreur. Ja, dat is een hele harde uitspraak, maar het is wel, het is natuurlijk veelzeggend, zo'n voorbeeld. Dank u wel. Pia Dijkstra, tweede kamerlid voor D66. Nederland moet de testen van medicijnen op ernstig zieke kinderen vaker toestaan. Dat is de stelling. Er is toch iets veranderd in de trouwens. De hele tijd stond u op 88 procent. Eens, dat is eentje minder geworden. 87. Om 13 dus. 13 procent oneens. Um, dik 550 mensen nu gestemd. U kunt blijven reageren via de site www.stand.nl. Dit is Radio 1. Half twaalf geweest, het NOS-journaal krijgt u van Dorald Megens. Koning Willem-Alexander heeft de Amsterdamse wethouder Erik Wiebes... benoemd tot staatssecretaris van Financiën. De VVD'er wordt vanmiddag beëdigd. Wiebes is de opvolger van de opgestapte Frans Wekers. Vanochtend was er nog een gesprek tussen premier Rutte en Wiebes. Het was onder meer bedoeld om te kijken of er geen dingen... uit het verleden naar boven kunnen komen... die een benoeming in de weg kunnen staan. De vakbonden zijn boos en teleurgesteld over de nieuwe reorganisatieplannen van KPN. Ze zijn vanochtend ingelicht. Bij het bedrijf verdwijnen nog eens 1500 tot 2000 banen. Apfacabo FNV noemt het een keiharde klap voor de medewerkers van KPN. Hij wil zo snel mogelijk uitleg. En ook CNV publieke zaak voelt zich overvallen door het nieuws. En Emiel Ratelband moet een schadevergoeding betalen van bijna 17.000 euro. Omdat hij een modelvliegtuigje over het Binnenhof in Den Haag heeft laten vliegen. Het vliegtuigje botste tegen een van de torens van de ridderzaal... en daarbij raakte een windvaan beschadigd. Het vliegtuigje was bedoeld als een publiciteitsstunt. Een krijgt behalve die uh, geldboete van 17.000 euro... ook een voorwaardelijke taakstraf van 100 uur. Dat zijn de hoofdpunten. De ochtend. Um, ja, dat klopt inderdaad. De ochtend nog tot uh, 12 uur. We horen zometeen de reactie van de vakbonden over de ontslagen bij KPN... En we spelen natuurlijk de nationale nieuwsquiz in de laatste halfuurtje van de ochtend. Vandaag probeert Alex de Haas uit Eindhoven nieuwskenner van deze week te worden. Hij heeft een aardige uitdaging te gaan. De score is gisteren gezet op 70. Dus daar moet hij overeind zien te komen. Nu eerst Joni Mitchell. spot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 But you don't know what you've got till it's gone. They paved paradise, put up a parking lot. Ooh. I just Don't it always seem to go? But you don't know what you've got till it's gone. They paved paradise, put up a parking lot. They paved paradise, put up a parking lot. Ooh. Kort en krachtig uit 1970. Joni Mitchell met Big Yellow Taxi. KPN gaat opnieuw banenschappen. Dat hebben we deze ochtend gehoord. De komende twee jaar gaan er 1500 tot 2000 arbeidsplaatsen verdwijnen. KPN wil namelijk concurrerender, eenvoudiger en goedkoper worden. En ook nog eens een keer een paar honderd miljoen euro besparen. Anselma Zwaagstra van CNV Publieke Zaak. Goedemorgen. Zag u dit aankomen? Nou, dit getal in ieder geval niet. Het is heel uh, begrijpelijk dat een uh, bedrijf in een concurrerende markt uh, reduceert, zo hier en daar. Maar dit zijn toch wel getallen waar je van schrikt, ja. ja en, er zag geen enkel signaal aankomen de afgelopen tijd? Nou, wat ik zeg, uh, uh, enige reductie natuurlijk wel, maar niet, niet in dit getal. Nee, nee. En wanneer bent u geïnformeerd als bonden? We hebben vanochtend een uh, conference call gehad. En, via KPN neem ik aan. Ja, ja, ja, zeker. Oké, okay. dat werkte nog wel, gelukkig. Ja. Uh, u, u, want u zegt, ja, enigszins zag ik het wel aankomen. Snapt u dan ook dat KPN in de concurrentiestrijd met andere telecombedrijven als Tele2, uh, vooral met de komst van kabelaars of SIGO, uh, dit allemaal misschien wel moet doen? Ja, nee, tuurlijk. Uh, we zitten in een concurrerende markt. Uh, maar het is wel zo dat KPN al jaren aan het versimpelen is. En al jaren let op de kosten. En dat is ook helemaal niet raar. Hè. Dat moeten bedrijven ook doen. Maar uh, het wordt wel eens tijd dat er duidelijkheid komt over waar KPN nou echt naartoe gaat. Je verwacht toch wel uh, dat KPN eens een keer uh, stopt met de reductie. Want we zijn hier al jaren en jaren mee bezig. Hè? Ieder jaar gaan er weer een heel veel mensen uh, weg bij de KPN. En je zou toch verwachten dat de focus niet op reductie komt. Maar nou, dat er eens een keer een focus komt op het, uh, ja, het, het genereren van omzet. In ja. plaats van iedere keer maar weer mensen eruit te jagen. Want we hebben het even aangezocht. De afgelopen drie jaar 4500 banen geschapt. Ja. En daar komen deze uh, misschien nog 2000 nog wel eens een keer bij? Ja, tot einde 2016. Ja. U, uh, is de onrust groot onder de medewerkers? Nou, als je bij de KPN werkt, dan ben je het wel een beetje gewend. Hè, want er gebeurt hier altijd van alles. Eh... Uh, Onrust, ik wil niet zeggen dat het onrust is... maar je, je kan je voorstellen dat dit geen uh, goede, goede uitwerking heeft... op medewerkers die bij KPN uh, werkzaam zijn. Uiteindelijk komt het erop neer dat men weer onzeker is van z'n uh, baan. Dat is gewoon niet prettig. Nee. En dat duurt maar en dat duurt maar. En dat duurt nu weer drie jaar langer, zeg maar. En wie en waar en zo, dat is allemaal nog lang niet duidelijk. Nee, ja, dat, dat hadden wij eigenlijk... Ik had gehoopt dat wij vanochtend, terwijl wij zouden zijn geïnformeerd... ook uh, wat duidelijkheid zouden krijgen over... Uh, uh, bij welke onderdelen en om hoeveel getallen per onderdeel het zou gaan. Maar dat hebt je dus maar wel, wel gevraagd, dat toch, neem ik aan? Ja, natuurlijk. Ja, het is ook eigenlijk, vind ik, heel moeilijk te begrijpen... dat als je wel een getal noemt, dat je dan vervolgens niet de onderliggende plannen kunt laten zien. Want een getal is gebaseerd op een plan, kan maar, ik me zo voorstellen. Maar, maar, maar kunnen ze het niet zeggen of willen ze het gewoon niet zeggen dan? Ja, dat is natuurlijk een moeilijke vraag. Ja, als ik zeg van, uh, kunnen jullie me vertellen hoe dat er nou precies uitziet? Ja, aanstaande donderdag wordt er meer duidelijk... Maar dan nog heb ik zoiets van er moeten plannen zijn. Anders kom je nooit aan zo'n getal. Dus op het moment dat KPN nu tegen ons zegt van ja, we hebben nu nog even niks. Ja, dan zegt mij dat wel iets. Nou, is er wel iets gezegd over een, een, een goede, goede regeling voor de mensen die eruit moeten? Nou, we hebben een sociaal plan op dit moment. Uh, ja, wij gaan als bonden natuurlijk uh, in onderhandeling met KPN. En, ja, wij vinden gewoon dat een sociaal plan dat er momenteel geldt, in ieder geval tot eind 2016... Hmm op hetzelfde niveau moet doorlopen, ja. minstens. En, en is het ook zo dat u zich neerlegt gewoon bij deze beslissing... of gaat daar tegen nog wat gebeuren? Nou ja, we hebben natuurlijk de medezeggenschap... Hè, die daar ook een rol in heeft. Uh, die medezeggenschap die gaat zich tegenaan bemoeien. Wij gaan ons tegenaan bemoeien. Maar ja, de, de rol van een vakbond uh, is natuurlijk in dit, uh, in dit geheel... Uh, beperkt, nou ik wil niet zeggen beperkt. Wij gaan over de arbeidsvoorwaarden en we zullen kritische vragen stellen. Maar als de KPN uh, dit doet, dan moeten wij wel uh, met heel veel uh, goede middelen komen om hier een einde aan te maken. Ja. En de medezeggerschap, wat ik zeg, is natuurlijk ook nog een partner in het geheel. Ja. Maar goed, eerst maar eens weten uh, wat uh, precies de plannen zijn en, en waar ja. de klappen gaan vallen. U zegt, ja. uh, weet u donderdag meer over? Uh, nou, donderdag komt... Ja, ...komt de top van KPN bij elkaar... ...en dan wordt er weer gesproken... ...en dan worden wij zo snel als mogelijk... ...worden bonden geïnformeerd door KPN... ...die afspraak hebben wij wel gemaakt. Goed. Dank voor nu... Um, ...zij is van CNV Publieke Zaak... ...Anselma Zwaagsta, dank u wel. Tot keer. We zitten in een nieuwe... ...industriële revolutie. Na stoom en elektriciteit... ...is nu de robot de oorzaak. Ik heb hier wel eens eerder... ...met een robot gepraat...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 Dankzij die robots halen steeds meer Nederlandse bedrijven... hun productie terug uit lage lonenlanden. Maar door diezelfde robots valt de banengroei hier dan weer tegen. Het hoorde verslaggever Niels de Jager bij een bloempottenfabriek in Tilburg. Jan van der Ven, eigenaar van KP Europe. Wat gebeurt er nu? Um, de mallen die worden gevuld met de grondstof. Ja, en meteen gaat die robotarm als een soort pizza bakken aan de slag... om maar de hele tijd de boel in beweging te houden. Roteren, ja. Linksom en de, de mal draait zelf ook nog tegengesteld, dus rock'n'roll. Hoe, hoeveel mensen zouden er nodig zijn om dit te doen? Dit proces uh, gebeurt nu in China, maar dan met de hand. En dat zouden dan uh, zes mensen doen. In 2000 verplaatste Capi de productie nog naar de lage lonen van eerst Vietnam en later China. Maar doordat deze grote robotarmen nog goedkoper werken dan Chinezen... haalt het bedrijf de productie nu terug naar Tilburg. Dat u deze robots hier heeft, maakt dus eigenlijk dat er weer werk, productie, banen terug uit China naar Nederland komen. Absoluut, ja. Wij hebben... Dus robots pakken geen banen af, maar creëren banen. Dat is mijn visie, ja. ja elke pot die wij hier in Nederland maken, is in principe, levert een, een, een, een gedeelte van een arbeidsplaats op. Mag ik even een beetje in uw statistieken duiken? In, in China, toen u... ...dit soort potten ook maakten. Ja. Hoe, hoeveel mensen, hoeveel Chinezen werkten er toen in uw fabriek? Nou, op de, de, de drukke tijd van het, van het jaar, zeg maar. Als wij echt in de, in de high season zitten... ...dan uh, moet je denken aan 500 mensen. Nou, als ik hier nu om me heen kijk... ...ik zie heel eerlijk gezegd twee mensen, als ik goed heb geteld... ...die hier uh, rondom deze robotten aan het werk zijn. Ja, het zijn er iets meer, maar uh, inderdaad geen 500, nog niet bijna. Hoe, hoeveel wel? Ik schat zo in dat die 500 arbeidsplaatsen in China... uiteindelijk 100 arbeidsplaatsen in, uh, in Nederland gaan worden. Maar dat valt dan toch, toch een klein beetje tegen? Nee, want het gaat veel verder. Als je hier kijkt, hier zitten duizenden en duizenden uren werk in. Van, van een loodgieter tot een, uh, een uh, aannemer. En, en, en dan hebben we het nog niet eens over... Uh, het apparaat levert elk uur uh, tientallen potten. En die potten moeten ook allemaal gepikt worden... ingeslagen worden, vervoerd worden... Dus zelfs buiten het bedrijf, in de in logistiek, in de mensen die het hier hebben opgebouwd, in de, in de schoonmaakdienst. Natuurlijk. Levenbaan. Allemaal extra baan Allemaal extra banen. ook Ooghoogleraar arbeidsmarkt, Tom Wildhagen, zegt dat één teruggekeerde industriebaan indirect nog veel meer oplevert. Er zijn altijd bedrijven die daar weer ook hun, hun werk in hebben, hun brood kunnen verdienen. Dus één zo'n industriële baan levert sowieso drie banen in de dienstverlening op. Dus ook al zijn het maar een paar banen... heeft dat toch weer een multiplier-effect. Dus eigenlijk is de winst groter... dan dat je in eerste instantie zou denken. Ja, die winst is groter, zeker. Die beweging van bedrijven die productie terughalen... uit lage loonlanden. Hoe groot is dat in Nederland? Ja, dat is nog moeilijk in te schatten, want we hebben daar eigenlijk geen cijfers. We zien wel dat in Amerikaanse statistieken... dat van de tien bedrijven die in het buitenland zitten... vier bedrijven teruggaan of daarover denken. Dus dat is een aanzienlijke groep die bezig is of allemaal terug te gaan... of die afweging te maken. Terug in Tilburg, in de bloempottenfabriek... waar grote gele robotarmen de net gegoten bloempotten alle kanten op draaien... Het ziet er een beetje uit als zo'n misselijk makende kermisattractie. Nou, ik, ik hoor een harde knal. Wat uh, is dat? Het product wordt nu van de mal afgeblazen. Dus uh, dat is uh, een geautomatiseerd uh, proces. Die, die robots zijn in dit verhaal eigenlijk tegelijkertijd een beetje de good guy en de bad guy. Aan de ene kant maken die robots het mogelijk om productie terug te halen naar Nederland. Omdat ja, we, we kunnen weer concurreren met Chinese fabrieken. Maar aan de andere kant zorgen die robots er ook voor dat... Ja, in ieder geval de directe banengroei, maar beperkt is. Hoe staat u daarin? Absoluut de good guys. Zij zorgen er wel voor dat de nul arbeidsplaatsen... die ik de afgelopen tien jaar in Nederland uh, had... Uh, dat ik die uh, laat stijgen van uh, nul naar op termijn om de komende jaren naar honderd. Ja, ik denk dat dat, uh, dat dat top is. Is robotisering een vloek of een zegen? Absoluut een zegen. Voor iedereen? Voor iedereen. Robots rukken ook buiten de fabriek op. Zo helpt deze robot Charlie kinderen met diabetes. Kan jij wat over jezelf vertellen? Ik ben Bas en ik en zes jaar. Bas, wat een mooie naam. Goed al zes. Dat zit morgen in de Industriële Robotrevolutie. KRO en CRV, de ochtend.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 Yeah. Uh -huh. His boys' parents made him come directly home right after school And the They went to their church, they shook and lurched all over the church floor. He couldn't quite explain it, they'd always just gone. Zou jij nou, Jurgen? Ze hadden het nummer eigenlijk anders willen noemen. Ja, ik, ik wist dat... het niet. Ik wil het ook wel zeggen. Fucking shit hadden ze het ja, willen ja. noemen. Het fucking nummer? shit. Fucking... En toen zei de platenmaatschappij. Misschien is niet zo handig. Want dan wordt hij wellicht in de Anglo-Saxische landen wat weinig gedraaid. Ja, dus toen werd het maar. Hmm, ja. hmm, Een crashtest. dummies. We gaan de nationale Nieuwsquiz spelen. Dag 2 in deze week. Alex De Haas is de kandidaat van vandaag. Hij is 20 jaar. Komt uit Eindhoven. Hartelijk welkom. Dank je. studeert Technische Natuurkunde aan de TU Delft. De TU Eindhoven. Nee, maar niet kwalijk. Oh, hier staat TU Delft. Wat een fout. Ja, je hebt er twee okay. in Nederland, hè? Ja, uh, Klinkt ook logisch, als je in Eindhoven woont... dat je dan uh, naar uh, de TU in Eindhoven gaat, natuurlijk. Ja. Wat wil je daar uiteindelijk mee gaan doen? Uh, ik heb nog geen idee, eigenlijk. Waarom ben je het gaan doen? <laughs> ja, uh, beste vakken. Dit mijn vakken, wel mijn beste vakken, dus uh, uh. Maar wil je bijvoorbeeld in de wetenschap dan verder... of, of wil je daar uiteindelijk, uh, uh, laten we zeggen... in het bedrijfsleven een hoop geld mee gaan verdienen met je uh, Ja, ik weet het eigenlijk nog niet. Ik denk eerder het bedrijfsleven, maar... Ik zie nog wel. Ja. Klaar. Ach, je hebt ook nog de tijd. Ja, Hoeveelstejaars ben je? Tweedejaars. Oh, okay. dus Twintig even... nou, jaar. Ja. Uh, altijd mooi natuurlijk voor een student om 300 euro in de knip uh, mee te nemen. Je kan mm -hmm. het ook uitgeven daar in over de gekste. Mm -hmm. dus, uh, <laughs> Bij oh, de carnaval ja. ja. hè? Wel leuk hè? Maar dan moet je wel meer dan 70 punten scoren. Uh, gisteren mm -hmm. neergezet door Maarten Brand. Uh, we gaan kijken hoeveel je komt. Eerst maar eens de nieuwsfactor bepalen. Dat komt de Nationale ja. nieuwsquiz. Jeroen Dijsselbloem van Financiën ligt onder vuur als voorzitter van de Eurogroep. Ja, er zou uh, volgens de krant althans uh, veel kritiek op hem zijn, uh, voornamelijk uh, vanuit de andere Eurolanden. In datzelfde artikel klagen ambtenaren dat u te partijdig zou zijn en te veel voor het Nederlandse belang zou opkomen. Ja, ja, anonieme bronnen. Ja. De verschillende diplomaten die uh, laten blijken... dat ze Dijsselbloem vaak toch als erg lastig ervaren. Tot wanneer heeft u deze baan? Mijn aanstelling is voor 2,5 jaar. Dus we uh, gaat ervan uit dat u gewoon tot 2015 uh, deze functie vervult. Ja. Jeroen Dijsselbloem moet dus deze zomer mogelijk plaatsmaken... voor een permanente voorzitter van de Eurogroep. Ook al wil hij daar zelf niet aan. Dat zeiden diplomaten uit verschillende EU-landen gisteren in een Duitse krant. De vraag is, welke krant is dat? Ehm, um, geen idee. Handelsblad heet hij. Vraag 2. Er is kritiek op Dijsselbloem vanwege zijn dubbelfunctie... als Nederlandse minister van Financiën. Twee landen uit de eurogroep pleiten al langer voor een permanente voorzitter. Duitsland en welk ander land? Ehm, um, ook Italië. Dat is niet goed. Frankrijk, twee machtigste landen uit de eurogroep. Ze vinden de functie te zwaar om te combineren met een andere veeleisende post... Voor vraag 3 luisteren we even naar een fragment. Aan de vooravond van de Olympische Winterspelen in Sochi... is er pikant dopingnieuws uit Duitsland. Het kunnen een wondermiddel voor sportler zijn. Een spierversterker. Het is een uh, hormoon. Tot nu toe alleen op dieren getest. Een paar dagen voor de opening van de Olympische Spelen dus in Sochi... heeft de Duitse tv de WDR aangetoond... hoe makkelijk het is om aan superdoping te komen. Wat is de naam van dat groeihormoon? De afkorting is voldoende. Ja, um... Ik heb het gelezen, maar... <laughs> Lastig, hè? Een paar letters um, tot te houden. Nee, ik weet het niet meer. Nee? Nee, nee jammer. Het is dus full size en dan de afkorting MGF. Het is een doping die heel snel werkt, die ook mm -hmm. niet te traceren is. En vooralsnog dus alleen op getest. testen. Dus wat het effect op mensen is, dat valt überhaupt nog maar te bezien. Vraag 4. Uit welk land komt deze superdoping? Uit Rusland. Dat is goed. Ja, supermiddel werd door een gerenommeerde Russische wetenschapper aangeboden... aan Duitse undercoverjournalisten. Wetenschapper vroeg 100.000 euro aan de journalisten... die zich voordeden als atleten. Het eerste punt is binnen. Voor vraag 5 gaan we opnieuw naar een fragment luisteren... en willen we weten wie is er aan het woord. En met vijf partijen nu een akkoord heeft... want het is natuurlijk ook plezierig richting de Kamer. Uh, daar ben ik gewoon heel helder over. En uh, die blij is dat ze ook met de buitenwereld... gewoon zeer on speaking terms is. Dat is uh, Jetta Kleinsma. Jetta Kleinsma, inderdaad. Oppositiepartijen, dus vraag 6, D66, ChristenUnie en SGP... zijn erin geslaagd een aantal maatregelen in de bijstand terug te draaien. Mensen met wat voor soort speciale uitkering worden nu toch ontzien? De waarom? En ook dat is goed, de jong gehandicapten... die komen niet, zoals eerder de bedoeling was, in de bijstand... als ze na herkeuring geen werk meer kunnen vinden. Dan gaan wij naar de laatste vraag in de nieuwsfactor. En daar zijn maximaal vier punten mee te verdienen. Dus uh, je kunt ja. je score daarmee flink opwijzelen. We zijn op zoek naar een persoon uit het nieuws, dus die in het nieuws is geweest. En de vraag is dus, wie bedoelen we? Je krijgt vier aanwijzingen. Hoe sneller je het weet, hoe meer punten er te verdienen vallen. Klaar voor? Ja. Komt-ie aan. Vier. Ook al bestaat ze niet echt, Kitty is mijn beste vriendin. Drie. Ik speelde vroeger buiten in de rivierenbuurt... met mijn buurmeisje Toosje. Stop. Anne Frank. Af. Nou, de aanwijzing voor twee punten was geweest... Jessica Duurlacher en Leon de Winter schreven een toneelstuk over mij... En voor één punt, bijna 70 jaar na de Tweede Wereldoorlog... zijn mijn knikkers opgedoken. Inderdaad. Anne Frank was het goede antwoord. Ja, en die Kitty, waar we van zeiden voor vier punten van... Kitty is mijn beste vriendin. Ze schreef natuurlijk haar dagboek in de vorm van brieven. En uh, dat was altijd gericht aan haar fictieve vriendin Kitty. En Leon de Winter die heeft samen met zijn echtgenoten aan, uh, aan Anne... gebaseerd op het dagboek van Anne Frank. Daar werkt hij samen aan. Ze werden gevraagd door het Anne Frank Fonds in Basel. Vandaar... Uh, ook het buurmeisje. Waarover werd gesproken? Toosje. 70 punten, hoogste score gisteren neergezet. Uh, nu uh, 6. Dat betekent dat er in ieder geval 12 uh, nodig zijn... om uh, over die 70 punten te tevreden, of niet? Over die eerste ja, ronde? Ja, nou, niet eigenlijk. Nee, begin een paar keer pas, tof, hè? Ja, ja. Wist je het niet? Ja, ja. Nou, je, kan, uh, je, je, je hebt uh, 90 seconden de tijd nu... om uh, de boel uh, lekker op te trekken naar uh, richting de 70. 12, hè? Dat is is gewoon te doen in de tijd die we oh. hebben. Uh, dus gewoon uh, maar goed antwoorden. Of pas zeggen, want dat is het devies. Hè. Wij stellen de vraag, je mag er niet doorheen praten. Daar krijg je stafseconde voor. Oeh, dan, dan het antwoord of, of pas. En dan gaan wij snel door naar de volgende vraag. Dan moet het in ieder geval dus twaalf goed zijn, uh, Alex. Ik pak okay. de papieren erbij. Daar gaan we. De Nationale Nieuwsquiz. Welk sociaal netwerk bestaat vandaag tien jaar? Facebook. Dat is goed. Is Op een middelbare school in welke Russische stad... heeft gisteren een schietpartij plaatsgevonden? Uh, Moskou. Dat is goed. Welke hoogwaardigheidsbekleder gaat vrijdag een lezing verzorgen... bij het Internationaal Olympisch Comité in Sochi? Um, premier Rutte. Ban Ki-moon. Hoe heet de presentatrice die van WNL naar RTL Nieuws gaat? Um, Westrik. Dat is goed, Merel Westrik. Welke partij doet er in het Noord-Hollandse Heemskerk... niet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen? Um, SGP. Dus de VVD. Staatssecretaris Dekker staat vandaag met een wetsvoorstel in de Tweede Kamer om welk vak af te schaffen? Um, Algemene Natuurwetenschap. Goed. Man. Welke hulporganisatie werkt sinds afgelopen weekend niet meer in het conflictgebied in Soudaan? Het Rode Kruis is goed. Welke sportwagenbouwer heeft een miljoenencleem aan zijn broek hangen? Porsche. Spijker. Oh. De omstreden Franse komiek Dieudonné mag welk land niet in? Uh, Groot-Brittannië is goed. Over de prestaties van welke Nederlandse succescoach is Chelsea zeer te spreken? Um, Pas. Peter Bos. Gisteren werd er een nieuw werk van welke wereldberoemde kunstenaar ontdekt? Pas. Prankoussi. Hoe heet de minister die met gemeenten gaat overleggen om beter zicht te krijgen op radicaliserende jongeren? Um, Opstelten. Ascher is het. Hoe heet het Griekse eiland dat gisteren opnieuw is getroffen door een aardbeving? Uh, Kefaticia. Ah, Kefalonia. Kefalonia. Nelson Mandela laat een fortuin van hoeveel euro na? 4,1 miljoen. 3,3 miljoen is het. Welke koningin gaat in juni voor een drie dagen staatsbezoek naar Frankrijk? En uh, pas. Ah, jammer. Had nog een gokje gedaan. Koningin Elisabeth. ja. Elisabeth. Oh ja. Elisabeth wat Alex, wat denk je er zelf van? Uh, ik denk niet genoeg. Negen of zo? Ja, ik denk het ook niet. Nee. Uh, ja, het zat er wel in, maar je ziet, uh, het is altijd lastig als je hier dan ineens zit. Hè? Ja. Hm. Zes is... vragen, goed beantwoord. Zeven? Ik dacht ook, gevoelsmatig moeten het er meer zijn. Zeven vragen Zeven zijn, maar, er, okay. zijn er goed gerekend. Mm -hmm. ja, dus nog minder dan, dan de negen die je zelf in gedacht had. Dat vermenigvuldigen wij met zes, dus met de nieuwsfactor. En dan komen we op 42 punten uit. Ja, daarmee halen we de 70 niet. Mm -hmm. Dus geen 300 euro... Maar ik weet niet of je een beetje een museumbezoeker bent... of het leuk vindt om even naar beeld en geluid uh, te gaan... het museum hier op Mediapark. Ja, uh, best leuk. Uh, Hebben ze dus ook al wat technische uh, snufjes en dingetjes. Okay, zal, Misschien uh, is dat uh, kijken, uh, nog best wel aan je besteed. <lacht> dat krijg je in ieder geval twee toegangskaarten daarvoor. Uh, je krijgt een leuke radio. kan je op je studentenkamer zitten. Tenminste, ik ga ervan uit dat je op kamers woont. Ja. Dus, ja, aan. En een uh, dvd van de serie Panoza. die je dan met je huisgenoten kunt gaan kijken. Een goede reis terug naar Eindhoven. Veel plezier daar. Ja, dankjewel. Als je nou een keertje mee wil doen... Dan kan dat natuurlijk. Van, ik kan dat veel beter. Zo zitten veel mensen in de auto te luisteren. En als ze dan helemaal hier zitten, dan denken ze... Oeh, het is toch nog wel een beetje lastig. Stuur dan even een mailtje naar nationale nieuwskwiz... ncrvnl Kunt u zich opgeven. Maar u kunt natuurlijk ook gewoon even naar de Facebookpagina van De Ochtend gaan. En op die manier kunt u zich ook aanmelden voor de quiz. We gaan de tent hier sluiten. Dat wil zeggen, tot 12 uur eh, duurt de ochtend. En dat betekent dat we nog maar heel kort hebben. Zometeen na 12 is er de nieuwsbv hier op Radio 1 met Felix Meurder en Willemijn Veenhoven. Prettige dinsdag verder. Fijne middag. Dit is Radio 1. Veel mensen denken muziek leuk en aardig en het is een hobby. Ja, het is gewoon echt het belangrijkste in je leven wat er is. Elke werkdag van 2 tot half 5: Radio 1 vandaag. Dus vooral omdat, het, omdat je het leuk vindt, omdat ja. het je passie is. Het is ook nog een zoekproces bij jezelf om erachter te komen van welke kant wil ik uit. Met Suzanne Bosman. was een creativiteit. Bas van Werven. een beetje verontrustend, nietwaar? En Jan Mon. Jij koos niet wat je hartje ingaf, maar je dacht dat het verstandig was. Ik koos wat mijn hart me ingaf. Radio 1 vandaag. Op Radio 1.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 Wij laten zien hoe het wel zit met die verwarrende energielabels. oud maar Marnix ten Kortenaar doet een gouden uitvinding. En we testen humoes uit de supermarkt. Vanavond in Kassa Groen, tien voor half acht bij de Vara op Nederland 2. De Nationale Postcode Loterij is een partner van NL Doet.